Twee uur, Renate Evers met het NOS Journaal. In Japan wordt vandaag stilgestaan bij de aardbeving en tsunami van precies een jaar geleden. Het officiële dodental van de ramp staat op bijna 16.000 mensen. De regio Fukushima werd het zwaarst getroffen. Daar veroorzaakte de beving en de daaropvolgende tsunami een nucleaire ramp. Duizenden mensen werden uit het gebied geëvacueerd. De aardbeving van 8,9 op de schaal van Richter was om kwart voor zeven Nederlandse tijd. Op dat tijdstip wordt in heel Japan één minuut stilte in acht genomen. En ook gaan in het noordoosten van het land de sirenes af. In het Nationale Theater van de Hoofdstad Tokio is een grote herdenkingsceremonie... waarbij onder andere de keizer en de premier aanwezig zijn. Ook zal in diverse Japanse steden worden geprotesteerd tegen kernenergie. De betogers willen dat alle kerncentrales worden gesloten.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Yeah. B -N. Lust, Lust. zaterdag Groenhart. Welkom in het tweede uurtje Lust op je zaterdagnacht. We hebben het over oppervlakkigheid en seks en hoe goed die twee wel of niet samen gaan. In de studio zit bij mij uh, soulzanger Stefan Morsen. Yes. Ik hoop dat je hem kent. Als je hem niet kent, heb je heel wat goede muziek gemist. Je wordt in Nederland. Het is ook wel tijd om in te halen hoor. Ja, er, komt nog, de, er zijn nog jaren en jaren. Van dat je die muziek. Uh, dat je daarvan kan genieten. aanstaande maandag. aanstaande Zo, maandag ik, sta ja. je in Paradiso hè? Ja, absoluut. Is dat iets waar je. Waar je nerveus over bent, Paradiso is toch een beetje de poptempo van Amsterdam? Altijd. Misschien wel van Nederland? Altijd. Ja? Ja, sowieso. Hoe ziet, Paradies, sowieso. Hoe ziet een uh, nerveuze Stephen Morrison eruit? Nou, dat zie je niet. Het zit aan de binnenkant? Het zit aan de binnenkant. Maar ja, het zit echt aan de binnenkant. Ik ben echt altijd nerveus. Ja. Ja. Ja, ietsje. Ja. Maar die, die, die nerves die drijven je om beter te presteren of ben je iemand die beter is. Het is een cliché, maar het is echt wel ja. waar. Ja. Ja? Nou, ik heb ooit echt, het was wee, wee in het begin. Toen ik pas begon met optreden, maar ik denk dat hij van 16 was of zo. Uh, ja, en toen was ik echt wel dichtgeklapt, ja. Vreselijk, uh, dat, dat is echt. Dat, dat wil je gewoon nee. niet meemaken. Als, nee. uh, als artiest of als iemand. Dat wil je gewoon sowieso niet meemaken. Maar nee. ja, nee, maar dat, kan, ik, uh, dat gebeurt nu gelukkig niet meer. Nee. <laughs> ik hoop, maar, ja. We hebben het uh, in Lust vannacht over uh, oppervlakkigheid en seks. Ja. Um, jij zei in het vorige uur. Ik heb niet echt groepies. Ik zei toen al tegen jou, Stefan, Ik geloof daar geen moer van. Ik weet het niet. <laughs> Ken jij groupies van Stefan Morrison? Ik weet niet of ik. Um, ze bij naam ken. Ja. <laughs> maar ik weet dat ze moeten bestaan. Ik uh, interviewde pas geleden... Uh, voor de FIFA uh, Gerspardoe. Yeah. Ja. Rapper, Nederlandse rapper. Ja. Yeah. En die, die zei, ja... Ja, artiesten hebben over het algemeen wel vaak groepjes. Ik heb yeah. ook groepies. Uh, die vertellen me dan via Twitter... dat ze van me houden en via Facebook... en dat ze yeah. seks met me willen. Yeah. Maar over het algemeen is het heel beschaafd, zei yeah. hij. <laughs> ik dacht, nou... ik. Het zijn wel die indecent proposals uh, via Twitter en via Facebook. Ja. Nou ja dat is niet voor iedereen uh, een, uh, een alledaagse ding. Kla nee. Heb jij dat soort dingen ook? Nee, ik heb het echt niet. Is er niemand die zegt via Twitter... Nou, Steffen, met jou wil ik wel een bescheidje eten. Dan, nee, en dan... ik, ik zou zeggen, kom maar op. <laughs> ik, ik heb een Twitter-account, at Steffen Morrison. Kom maar op met die, met die, met die groepie verhalen. <laughs> is dat leuk? Als iemand nu twittert van... Uh, ik, ik wil het met jou doen, Stefan? Nou ja, ik weet niet of het leuk is, maar... Ik zou zeggen, ga maar beginnen met twitteren. Nou ja, bij deze de oproep. Wil je de eerste groepie worden van de Stefan Morrison? <laughs> Zo op de zaterdagnacht live on de radio. Het kan allemaal goed. Of wil je meepraten over het onderwerp? Is seks soms oppervlakkig of is seks nooit oppervlakkig? Omdat je er toch met je ziel en zaligheid in gaat. 0800-1121. 0800-1121. Je kan ook mailen. Dat doe je naar lust@bnn.nl. Krijgen we weer een aantal sms'jes binnen. Dan ga ik straks het een en ander van voorlezen. Maar ik heb ook uh, wat heerlijk. Ik ga helemaal terug in de tijd als ik deze plaat hoor. Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. Ik ga echt helemaal. Mm, uh, hoe oud was ik toen? Oh, nog een jong verliefdje. Ik ben nu ook nog jong hoor. En snel en wild. Maar toen was ik echt... Toen was ik nog, nog jonger en nog sneller en nog wilder. Als het al kon hè. Potverdorie. <lacht> Een heerlijke zaterdagnacht is het toch, hè? Lekker. Ontspannen, goede muziek luisteren, ja. fijne studiogast, fijne mensen die bellen en mee willen praten. En dan toch ook weer even terug naar Boyd's Bar, onze vrienden die in de bm bar openhartig kletsen over alles wat in ze opkomt. Ja. En onze Sophie, Stef, Viep en Kees, die praten over programma's waarvan ze zeggen: Nou. Daar wordt seks vaak wel op een vrij oppervlakkige manier getoond. Als, dat, als ik dat zeg, aan wat soort programma's denk jij dan? Seks op een oppervlakkige manier in beeld gebracht. Seks op een oppervlakkige... TV-programma's bedoel ja, je? Ja, ja. Sophie, Stef, Fiep en Kees hebben daar een... Uh... Nou ja, weet je, denk nog even na, maar intussen ja. tijd... hoor eens wat zij erover te zeggen hebben. Ja. Ik ben er geen fan van. Ik vond het eerste seizoen leuk om te kijken. Aapjes kijken wat, uh, wat rare, wat, wat, welke rare dingen ze doen. Maar ik denk dat dat, dat soort slag mensen... in ieder geval, ze wordt niet voor niks daarvoor gecast... dat die op, zijn, op een gewone vakantie, ook als ze niet gefilmd worden... net zulke rare dingen doen eigenlijk. Ja, nee, dat is waar. Ja, ik, ik trek dat soort programma's ook slecht. Maar ik kijk het ook niet zoveel. veel. Omdat ik, uh, ik vind dat heel vervelend. Dan kom je al heel snel heel elitair over of zo. Als je dan, weet je als je zegt van, nee, dat kijk ik niet hoor, weet je alsof je dan alleen maar heel kwalitatief hoogstaande tv kijkt. Maar, ja, uh, of gewoon omdat je misschien iets beters te doen hebt. Nou ja, dat is het vooral, weet je. ik, ik als, als ik dat kijk, en zeker als... Uh, nou ja, als, echt als ik dat kijk, en zeker als ik alleen thuis ben of zo en ik zit op de bank s'avonds en is gereed op tv, dan... Dan is dat programma, zo'n programma is altijd even een soort van confrontatie, weet je, wel? dat ik echt, echt, geen reet te doen heb met mijn leven. Ja, ja. Nee, het is het wel heel, relativerend heel voor je eigen leven, inderdaad. <laughs> ja, vooral. Ja. Ja. Hebben jullie dat New, ch new chicks, gezien? Ja. ja ik heb dat gezien, zei, ook ja, dat ja. het doel van het programma was van: 'navond ga ik met iemand neuken en als het me niet lukt, dan moet ik weg'. Maar aan de andere kant. De, bij dat programma dacht ik nog wel, dat vond ik dan nog wel een soort van Maar stiekem eerlijk, vond ik dat wel ook wel, ik, dat was eigenlijk een van die weinige van die, dat soort programma's waar, waarvan ik het eigenlijk nog wel lekker vond om ernaar te kijken. Ja, maar dat vond ik ook nog wel een soort van uh, ik bedoel, je, het is heel plat en heel vlak, maar het is wel een soort van eerlijk, weet je, ik bedoel, als je, als je met een stel vrienden op vakantie gaat naar bijvoorbeeld of zoals je gaat met een stel vrouw op vakantie, is het vast hetzelfde. Dan, ik bedoel, dan ga je ook gewoon om te neuken. Dus, dus, dus als je dan een programma maakt waarin mensen samen op vakantie gaan... Ja, waarom zou je dan... Ja, en ik moet zeggen, bij dat programma ergerde ik me meer aan Nicky Plessa die de presenteerde dan aan de rest, want die kan dan zo van Hallo, hallo. En dan ging ze heel neerbuigend over die mensen doen... als ze vervolgens uit beeld waren. Maar... Ik dacht, ja, jij, bent, jij hebt ook ja gezegd tegen dit programma, Maar die kills dan? Ik bedoel, er zitten uh, zit best wel afgetraind lijf tussen, flinke spieren. Ja. ja. Zou je sterretje zou je daarop kunnen? Nee, nee. En ik denk dat ik... Uh, nee. Ik zou uh, echt meteen een poederdoos krijgen. Ah ja. Nee, ik, ik, vind het, ik hou er helemaal niet van. Weet je, ik, ik, ga, ik ga een geheim vertellen, ja? En nou. Ik weet dat heel veel vrouwen met mij het eens zijn. Spieren bij mannen zijn echt heel erg mooi en heel erg lekker en heel erg fijn. Maar als je eruit ziet alsof je al je vrije tijd in de sportschool doorbrengt... heb je gewoon geen leven. En dat, is, dat straalt er dan weer zo vanaf van... ja, ik heb voor de rest geen leven en niks te doen. Dus dat is dan weer een beetje pathetic. Maar de meeste vrouwen die, die zeggen dan... Van, ja, nee, maar ik wel een beetje atletisch lichaam. Weet je wel? Ja, helemaal maar een beetje alsof je zo bent... dat je dan zo wakker wordt en je denkt... hé, hey, buikspieren ja. moet je, ik heb opeens buikspieren. Ja, ja, ja, ja. Zo, alsof het, gewoon, alsof het er gewoon aan zit... dat je zo bent geboren. Hoi. Hé, hey, Fiep is terug van de wc. Maar... Heb je, Heb je bier, bier bij hè? Yes. Rondje bier voor iedereen. Woehoe! We hadden net over dat jij Sterretje waarschijnlijk heel woest aantrekkelijk vindt. Sterretje van Ogerzo. Ja. Of, of een van de andere mannen. Van een van de andere mannen van Nou, ik zou die Sniper zou ik wel doen, maar het is wel echt een Mogol. Sorry. <laughs> en dan zou je hem alleen doen vanwege zijn spieren. Nee, ik vond hem wel. Ik vond, als ik dan moest kiezen, dan zou ik hem wel als eerste doen. Ik vond dat hij er een beetje uitzag als een seriemoordenaar eigenlijk. Sniper. Maar dat kan ook best wel. interessant zijn. Volgens Eén, mij is hij heel klein. Als je van alle mannen is hij wel het lekkerst, toch? Wie zou je eerder doen? Ik zou ze allemaal niet doen. En je moet. Ja, als je, je moet. moet. Dat, ja, Barbie. Nee. <laughs> ja, Barbie. Zou jij met Barbie doen? Ze gaat trouwen en ze is zwanger. Dus misschien niet zo'n gepaste ja. vraag. Maar uh, dat even terzijde. Ja. Krijg jij van haar uh, nee. die kriebel in je onderbuik? Totaal niet. Nee. Mijn, uh, nee. Waarom nu? Nou ja, nee, totaal niet mijn type, type vrouw, type meisje, type dame. Nee, totaal niet. Nee, jij gaat ons straks vertellen... Wat wel jouw type dame is. We gaan het namelijk hebben over jouw vriendin. En we gaan het nog steeds hebben over hoe je nou een sexy plaat opneemt... als je een sexy soulzanger bent. Okay. Maar ik wil eerst even in het bijzonder Verena Vlinder bedanken. Die stuurde net een mail. Een mail waarin ze zei dat ze hoopt... dat deze show nooit ophoudt en dat we er nog jaren mee door mogen gaan. En dat ze ontzettend blij is dat wij hier elke zaterdagnacht speciaal voor haar radio maken. Verena Vlinder, dank je wel voor je mail... Het nou, is sturen. een trouwe luisteraar. Ja, ze is echt een trouwe luisteraar. Super. Van die luisteraars moet, je, moet je het hebben. Goed, terug naar het onderwerp. Is seks tegenwoordig oppervlakkiger als vroeger? Dat, is het, uh, dat kwam net even voorbij in het eerste uur. We hadden een aantal mannen aan de lijn... die daar best wel een stellige mening over hadden. Vroeger was het ja. minder oppervlakkig. Anno, vandaag de dag gaat het toch eigenlijk nergens meer over. Ik wil weten wat jij ervan vindt. 0800-1121, 0800-1121 sms'en doe je naar 9090. allereerst tik je het woordje lust in, laat je een spatie vrij en vervolgens jouw antwoord op de vraag is seks tegenwoordig oppervlakkiger dan vroeger. Wat heb ik klaarstaan? Ik heb weer een plaat van Stefan klaarstaan. Let's get it on, Stefan Morrison. We gaan genieten. De Nederlandse John Legend. All right. Feels so right. Pick up your cup, take a sip of your drink tonight. And when you're cold, I hold you close. When you're warm, I can take your hand. Let's take a walk. I hope you understand. Listen. I know what I'm from, but I slowly get a thick. Plaat van Stefan Morsen en toevallig zit hij hier in de studio. Nummer heet Let's Get It On. Voor wie heb je dit geschreven? Want Let's Get It On vind ik vrij klare taal. Ja. Laten we het doen. Toch op een, op een, op een ja, charmante, wat soele manier, maar laten we het doen. Ja, dat, ja. dat, dat, dat is waar. Voor wie is dit geschreven? Uh, absoluut, wel met een meisje. Voor je vriendin. Ja. Ja? Ja. Hoe ontstaat zoiets? Want jullie hebben al vier jaar een relatie. Uh -huh. En hoe ontstaat zo'n moment dat je denkt, en nu ga ik iets voor je schrijven? Uh, was, dat was even terugdenken aan een van de eerste momenten. Dat? We elkaar ontmoeten. Schets dat plaatjes? Um, nou, dat. Tijdstip. Um, je bent in een bar. Jullie hebben elkaar ontmoet in een café? Ja. In een uh, best wel... Uh, kan ik de naam voorzien? Ja, het is ja Oslo. tuurlijk. Ik was in Oslo in Amsterdam. In Amsterdam? Amsterdams ja. café? Amsterdam café. Ja, naar Overtoon was dat. En, de, en je stond daar en je was daar met? Ik was daar met wat collega's. Met en ook. collega's? Met wat collega's. En een, Muzikale uh, collega's? Uh, uh, nee, dit was, al, dit was weer in de tijd dat ik nog werkte voor, uh, voor monsterbord. Oké, okay, jij werkte ja. nog naast je muziekcarrière? Ja, ja. Was klopt, daar op een soort, ja. uh, soort zo'n vrijdagmiddag was dat. Ja, ja, ja. daar wordt heel veel geborreld bij. Er wordt heel veel geboren op de, geboren op de, op de vrijdagmiddag. Nee, ja, en daar, Ik, ik ontmoette haar, we er al bij wat... Uh, we he, hadden heel gezellig met de mensen die we waren. En ik, uh, zij liep tegen mij op, of ik tegen haar, dat weet ik niet meer zo goed. Maar het was, uh, het was gewoon in één keer: was het, wel, was het wel een hele mooie klik. Was dat de classic double take die we vaak zien in films? Dat twee mensen dan tegen elkaar oplopen en allebei zouden ze. Zo... Bijna en, wel, en ja. Ogen die zo in elkaar klikken en vanaf dat moment <laughs> eigenlijk niet meer uit elkaar klikken. Zeker het laatste gedeelte wel, maar het eerste gedeelte was van: uh, Ik dronk Martini met olijfjes. En dat vond ze verschrikkelijk. Zij dronk gewoon snap whisky. Ik. Oh, dat snap ik. Ja. Zij dronk whisky, jij Martini met olijfjes Ja, maar dat kwam omdat ik verkeerde drankje had besteld. Nou, goed dat ze je op heeft geweest. Ja, is. zij vond het echt Ik verschrikkelijk. Ik van haar. Goed, dus ze uh, had je eigenlijk meteen beledigd. Jij dacht, nou, dit is de vrouw van mijn leven. Nou, juist daardoor dat het echt zo'n... Een... Gat, wat drink jij nou, weet je wel? Ik dacht, zie hé, hey, dat is wel inderdaad wel leuk. Pittig wijfje. Ja, je. absoluut. Ja, inmiddels vier jaar later. Ja. Fijne relatie nog steeds. Nu sta je in de studio... En je denkt aan haar, je denkt aan dat moment dat ze je, je uitschot met je martini. En je denkt, ik ga ik seks, een vieze martini. Je met je vieze martini. Je denkt ik ga een lied voor de schrijven. Ja. Hoe, hoe kom je dan in die stemming? Ik ben geen zanger, ik weet niet hoe dat werkt. Mm -hmm. Maar je moet op, je mo er moet iets overgebracht worden ja. in zo'n plaat. Um, nou, dat is denk ik wel vrij simpel. Kijk, je, je, je, je, ik, ik beleef alles heel erg intens. En zo'n moment heb ik ook heel intens beleefd. Dat had ik ook gewoon vast. Uh, maar ja, hoe dat, breng je dat dan over in een plaat? Um, ik denk dat je dat probeert over te brengen door zo goed mogelijk te omschrijven wat er gebeurt. Weet je, dus zo'n goed mogelijk omschrijving van zo'n situatie. Gedetailleerd. Gedetailleerd. En Kla het gevoel daarin, weet je wel. Als je praat over, it's eight o'clock in the evening. I'm packing my things and then I'm on my way. Het is dan, weet je, dan probeer je echt ook het verhaal te omschrijven van wat er gebeurt. Ja. Spannend. Ja, maar wanneer wordt het wel. sexy? Want ik bedoel, hey, kluk, je, je pak je spul, top. Ja. Maar de, de, de, het, gaat ook, het gaat ook over seks. Het gaat over seksappeal. Hoe leg je dat er dan in? Het gaat over aantrekkingskracht. Ja, dat komt, laat, komt, het, uh, het komt later in het, in het nummertje weer voor. Of in een nummer voor. Let's get it on zegt al heel erg veel. Mm -hmm. uh, dat is het. Ja, ja. Zou je zo een nummer kunnen maken over iemand die je misschien een avond in een café hebt gezien... Waar je een goede klik mee had, maar waar oh. je, na je na een nacht of na twee nachten dan eh, misschien geen contact meer zou hebben. Zou je zo'n intens nummer kunnen maken voor een, vluchtige, een vluchtig moment van lust? Of moet daar echt liefde bij zitten? Um, nou, je kan sowieso altijd wel een nummer schrijven over een bepaalde situatie. Ben je ooit in die situatie geweest dat je iemand ontmoette in een bar, dat je dacht wat een ongelooflijk mooie vrouw, maar dat je na twee dagen al dacht nou dit was het wel. Heb je was een one-night stand gehad? Nee, nee, ik ben sowieso niet, sowieso niet van de one-night stands. Dus... Nee, waarom werkt dat niet voor jou? Nou ja... Ik raak denk ik wel heel snel verveeld of zo. Dan zou je juist van de one-night stands moeten Nee, zijn, juist niet. Als er zo'n moment van one-night stand... Dan denk ik, ja... Weet je, dan, heb je, dan heb je gewoon al heel... Nee, ik ben er gewoon niet van. Het is te voor jou? Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik ben er gewoon niet van. Ik, ik heb nog niet... Ik ben nog niet tegen uh, zo'n situatie opgelopen. Zo. Oké, okay, dat kan toch? Ja. <laughs> je kijkt een beetje moeilijk. Zo van, ja, ik je probeert een had beetje dat... van uh, te voorstellen... Van wat, wat dan nou wel een oppervlakte gaan is. But it's just not my thing. Nee, dat moet ook kunnen. Wat heb ik klaarstaan? Wat heb ik klaarstaan? Volgens mij heb ik Mama's Gun klaarstaan. En dan, uh, volgens mij... Ja, nee, nee, wacht. Ik zeg dat het volgens mij, maar ik weet het. On a string heb ik. En als we dan terug zijn, heb ik verrassingen. Ja. Oké, oh, cool. Want ik blijf je verrassen. Ja. Zo ben ik dan ook alweer. Als ja. weer ben ik Een andere Henk en Bob, die spraken over dat uh, seks vroeger veel vrijer was en jij dacht, nou daar ben ik het echt totaal niet mee eens. Henk nee. nummer twee, goeienacht. Ja klopt, dat is de grootste onzin uh, die ik gehoord heb. Ja, waarom is het onzin? Nou, de, de beide heren deden net alsof het vroeger allemaal veel mooier en nobeler en edeler was en dat is helemaal niks van haar. Kom jij, uit hetzelfde, kom jij uit dezelfde tijden als, uh, als Henk en Bob? Ik ben zelf nog iets ouder. Jij bent ietsje ouder nog en jij zegt, oh, ze zaten maar een beetje nostalgisch te zwalken met die teksten van ze. Dat was vroeger helemaal niet mooi als nu. Nou, ik vind nostalgisch te zwalken, vind ik nog dat je het voorzichtig uitdrukt. Ja, ben ik. <laughs> Hoe zou jij het omschrijven? Ik zou het als volgt willen omschrijven: Vroeger knijpt men de kat in het donker. Vroeger kneep men de kat in het donker? Ja. Leg eens uit. Vroeger deed men dat stiekem. Stiekem? En niet open. En je had een bepaald type mannen, dus lang niet alle mannen... maar een bepaald type mannen wat zich daar dan over op de borst sloeg... en uh, die daar heel trots op waren. En dat waren dan de helden. Die waren en... waar heel trots op? Wat zeg je? Waar waren die mannen, dat bepaald type man, waar was die heel trots op? Dat ze met allerlei vrouwen naar bed waren geweest. Hmm. En de vrouwen die in die tijd seksueel en heel actief waren... Die werden dan gemakshalve maar even voor hoer uitgemaakt. Ah, de dubbele standaard. De dubbele standaard. De dubbele standaard. En ik heb nog heel bewust de seksuele revolutie meegemaakt in de tweede helft van de jaren zestig. Ook nog een beetje aangestuurd door de Nederlandse, Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. Okay. Wow. En dat begon heel hoopvol. En het was ook heel verstandig. En dat ging er juist omdat je daar heel open en eerlijk mee omging. Maar zoals alle revoluties die mislukken. Zijn alle revoluties mislukt? Allemaal. Ja, alle revoluties mislukken omdat er dan weer een bepaalde groep boven komt drijven. En uh, die willen jou dan ook weer bekeren. En jou ook uh, gaan vertellen wat, uh, wat jij moet doen en hoe jij daarover moet voelen en hoe jij daarover moet denken. En toen dacht ik al, dat maak ik zelf wel uit. Mm -hmm. Maar het onderwerp van jullie is oppervlakkige seks. Ja, bestaat dat, Henk, oppervlakkige seks? Ja, ik vind oppervlakkige seks op zich al een waardeoordeel in zichzelf. Ja, dus absoluut waardeoordeel. Want daarmee zeg je een bepaald type seks of een bepaalde manier van seks hebben is dus oppervlakkig. Waarmee je ook zegt dat een andere manier van seks hebben dan diepgaand is oppervlakkige seks, of laat ik het woord, een vluggetje gebruiken. Vind je dat goed? Vluggetje mag je absoluut gebruiken als woord. Ja, nou, dat kan zelfs binnen je eigen relatie, een hele serieuze relatie dus, een hele waardevolle relatie, haalt dat ook wel eens even de een zwaarmoedigheid en het belastende en een serieuze weg. Dus je kan eigenlijk, ik druk het wat vreemd uit misschien, ja, een beetje. maar je kan dus eigenlijk ook een beetje vreemd gaan binnen je eigen relatie op die manier. Een fluggertje is vreemd gaan binnen je eigen relatie. Nou, bij wijze van spreken, zo kun je het zien. Maar je kunt het ook zien als wat minder, als wat minder serieus is en wat minder belastend. Voorwaarde nummer één, dat vind ik in alle vormen van seksualiteit, is dat je gewoon heel eerlijk tegen elkaar bent. Je moet open zijn. Ik zie Steffens uh, oog hier oplichten. Vreemd gaan binnen je eigen relatie. Hmm, interessant vluggertje. Dat Maakt het wel spannend, hè? Ja, het is... Nou, in die tijd dat. dat, uh, dat uh, uh, het HIV-virus en AIDS ineens in het nieuws kwam. Ja, jaren 80, jaar, eind jaren 70. Nou, jaren toen uh, werd er dus uh, geweldig op de trommel geslagen, condooms gebruiken. En uh, ja, sommige mensen maken daar een heel probleem van. En dan maakte ik wel eens het grapje van: nou oh, is dat leuk? Of je vreemd gaat binnen in je eigen relatie. <lacht> en uh, ja, daar moest men nou wel eens even over nadenken wat ik daarmee bedoelde. Ik leg dat ook niet uit. Ik dacht, je dat... zei het gewoon. Ik moet zeggen dat ik daar ook nog even. Condooms. Ik moet daar ook even over nadenken. Maar goed, eventjes. Um, want ik ben gewoon heel benieuwd wat je daarvan vindt. Want dan kunnen wij dat meenemen. Bestaat het nou? Bestaat oppervlakkig gezegd? Ja, jij zegt, er zit een oordeel in, klopt. Maar bestaat het? In jouw wereld, in jouw beleving? Bestaat dat? Nee, oppervlakkige gezegd bestaat in mijn beleving niet. Omdat het altijd een hele intieme daad is. Het is per definitie intiem? Ja, het is per definitie intiem, maar dat, dat, dat is natuurlijk een, uh, ja, een schaal van 0 tot 100. Dat, uh, dat kan van vrij intiem tot buitengewoon intiem zijn... En het woord liefde kwam er even voorbij. Mm -hmm. En als, als, als, dat, als, als het die gevoelens allemaal meespelen. Ja, dan wordt het dus natuurlijk steeds intiemer. Dan wordt het intiemer en intiemer. Maar nou, Henk... wie ben ik eigenlijk om daar een, een waardeoordeel over te hebben? Dat moet iedereen zelf maar uitmaken. Absoluut. Maar, maar, maar... nogmaals, daar hamer ik altijd op. wees eerlijk. Als je eerlijk bent, kun je een ander ook bijna niet bezeren emotioneel. Dat is waar. Henk, dankjewel dat je belde en dat je even hebt verteld hoe jij het ervaart. Daar gaat deze show natuurlijk toch over lust. Maken wij samen met jullie en ik ben blij dat er zoveel mensen bellen op het nummer 0800 1121, dat er gemaild wordt naar lust@bnm.nl en dat er geen sms wordt naar 9090 en dat je dan eerst het woordje lust intikt en een spatie vrijlaat en dan je mening geeft. Ik bedoel, zonder jullie kan ik deze show niet maken, dus dank daarvoor. We gaan snel even luisteren naar een fijne plaat. Of ga ik nog even. Heb ik nog iemand hangen? Ik heb nog iemand hangen. Oh, wat leuk. Ben, goeienacht. nacht. Uh, Goedendag. Ben, goeienacht. Ik, uh, ik heb een twintig uh, minuten geleden sterke koffie genomen, maar hij wil niet werken. Oké, okay, dus je bent een beetje slaperig. Nee, nee, nee. Nee. Ik, moet, uh, ik wil dit helemaal uh, meekrijgen, want ik vind het een fantastisch programma. Wat leuk om te maar... horen. Dankjewel, Ben. Ja, ja. ja. Uh, en uh, ik bedoel het onderwerp. Want wat is uh, de definitie van oppervlakkigheid? Ja, daar proberen we een beetje achter te komen. Er zijn natuurlijk allerlei verschillende definities. Mm -hmm. Die meneer die bij u in de studio zit. Stefan. Ja. Uh, ja, hoi. Hoi. Uh, uh, die uh, zou uh, te, in, in geval van een uh, relatie. Die drie dagen duurt en dan ik hou van jou, ik blijf je trouwen. nu ben je weg en dan heb je pech. Een liedje over kunnen maken, nee. Uh, en dan ook nou, klaar, ik mag die meneer wel. Ik heb ook naar <lacht> zijn muziek geluisterd. Vond ik, uh, nee, dat Mooie klasse, muziek is dat hè? Ja, ja dat was uh, strakke bende. Maar nou komt ie. <lacht> uh, uh, ja, natuurlijk. Nou breek de hel los. Oké, okay, kom maar uh, op. <lacht> ik heb een jaar of twintig geleden heb ik een vrouw weer kennen. Ja. En, uh, en daar heb ik uh, tien jaar een... Uh, een relatie mee gehad... Um, dat was uh, samen... Uh, in, in een woning. Uh, uh, uh, daar leren wij elkaar kennen. Okay. Uh, van van uh, de liefdebedrijven... daar was geen sprake van... Uh, ik durf het bijna niet zeggen... maar oppervlakkigheid. Ik ken oppervlakkigheid... Uh, uh, die heb ik meegemaakt uh, als je iemand helemaal niet kent. Mm -hmm. ja, zo, zo, uh, dat is mijn mening. Hè? Ik heb het, dus het is niet algemeen. Maar wacht, jij, uh, zegt, jij zegt ik, oppervlakkigheid is als je iemand helemaal niet kent. Niet dat kent en je duikt hem mee de kooien. Oké, okay, dat vind jij oppervlakkig. Dat mag. Oké, okay. dat, dat dat, dat, dat, okay, je kunt je ogen dicht doen. Het is klaar. Mooi, doe. Maar uh, ja, dan heb je de intense... Uh, en dan hebben we het niet meer over oppervlakkigheid. dan hebben we het over de liefdebedrijven. En dat is volgens mij iets heel anders. Liefdebedrijven Goed. als je van elkaar houdt en je duikt samen het bed in. Nou, daar komt nog iets uh, heel uh, iets belangrijks bij uh, okay. als je mij vraagt. Okay. Want na tien jaar zijn we erachter gekomen van... wij willen elkaar nog veel beter leren kennen. En dan wonen we 350 kilometer al tien jaar bij elkaar vandaan. En wij hebben alleen oh. telefonisch contact. Oh, oh. oh. oh. oh. oh. oh. wacht even hoor. Even, ja. terug. even terug. Jullie wilden elkaar beter leren kennen en... Nou, het had ook te maken met het feit dat zij had kinderen. En, uh, waarom omdat... zijn jullie uit elkaar gaan wonen zover? Uh, nou, nee, dat heb ik gedaan. Want anders dan, uh, dan, dan, dan weet je het wel. Nee, nee, toch... nee, nee, nee. Dat, nee, even. Nou, dat, ja, ik snap, was, dat het, niet. ik nou, snap dat uh, niet. Jullie het, hebben het samen al... gewoond en toen in één keer dacht jij... Ja, ik ga 350 nee, nee, nee, nee, verder. Nee, nee, nee, daar is, is een goed overleg. Nou ja, dat, dat is gewoon zo. Dat, dat, dat, dat, dat was niet anders. Maar waarom omdat, dan? Je, omdat, nou, omdat daar geen, uh, daar was geen tijd voor die tijd werd uh, uh, besteed. Uh, de, er was geen tijd voor ons. En die is er nu op een, uh, een, een of andere manier wel. En nou kom ik terug op. Uh, de uh, oppervlakkigheid met betrekking tot uh, de liefdebedrijven. Of, of, of seks. Eh, dat, dat was die nummer één dan. Dat heeft wat mij betreft. Want ik hoor, of ik, ik, ik, daar heb ik net even over nagedacht. Dat mensen dan uh, nu zouden denken. En nou is hij dan al die jaren alleen. Die zal vast wel eens hebben. Nou, uh, beste mensen, uh, ik het spijt me. Maar het antwoord is nee. Ik heb nooit buiten het potje gepist. Want dat hoeft namelijk niet. Wij hebben zo af en toe contact. En en, en. En, dat, en, en, en, en klaar. En, en ja, ik ga weer een beetje terug naar die goede oude tijden. Uh. Ik snap ik, ik, ik er niks van, Ben. Sorry dat nee, ik je onderbreek. Meen. Nee, ik snap, ik snap twee dingen. Mag ik twee vragen stellen? Ja, jawel. Ja, natuurlijk. Ja, maar ik snap het namelijk wel. Ja, nee, maar daarom, wij willen het ook graag snappen. Het okay. zijn, zijn vragen uit liefde. Wij willen graag begrijpen. Ah. Wij willen graag begrijpen um, hoe dat dan werkt bij jou. Jij hield vreselijk veel van een vrouw. Jij woonde met haar samen. Jullie hadden samen een leven. Om een ja, reden. Zij had, zij had een paar kinderen. Zij had een paar kinderen, goed, maar jullie hadden samen Ja, voor leven. ons tweeën schoten erbij in. De kinderen schoten erbij in? Nee, wij de relatie. Oké, de, okay, de relatie? Nee, nee, nee, onze gevoelens jegens elkander. Oké, okay. de gevoelens jegens elkaar. En, en om daar wat ruimte in te kweken... Namen uh, jullie wat afstand? Oké. Okay. Ja. Oké, okay. tot daar? Oké, okay, check, hebben. Yes. En, en maar nu... omdat die afstand kort was, dat was voor mij met 30 kilometer, nou, dat is zelfs te kort, ben ik 350 kilometer verderop gaan parkeren. Oké, okay. en, wow. en, en nou, dat, dat, dat, want dat is toch wel iets van als je de trein moet nemen, nou, dan ben je toch echt wel kapot voordat je uh, op je gaat. Dus is het nou een, ik noem dat een klatsrelatie. Het is, lat relatie. Relatie. het is geen lat-relatie, het is een aparte relatie, maar het is een klat-relatie. En die blijft wat mij betreft, waren helpen mij God almachtig de rest van mijn leven bestaan. De klat relatie. Wat, wat, wat, wat is het? Jij en, zegt nou, geen dat, lat, dat, maar dat, nou, dat is mijn eigen uh, hebt dat uh, interpretatie zo van dat hele gedoe allemaal. Ik wil even, als het mag, terugkomen op die soap. Uh, ik snap, die ik uitgezonden vragen, mag worden. Ik, ik dan ben ik blij leven, dat, uh, dat ze ook aanstandbedieningen hebben Mag uh, ik je wel wat vragen? Want ik snap, ik, ik wil heel graag weten. Wat, wat, eh, je bent nu in plaats van 30 kilometer. ben je 350 kilometer verder gaan wonen. Ja? Ja? Ja? Waarom 350 en waarom niet? <laughs> nou nou ja, anders zou ik elke dag. Uh, zei het, uh, al, al moest ik het op de fiets doen, uh, even gaan buurten. Maar wat heeft dat jou opgeleverd dan? 350 kilometer verder Mezelf leren beter kennen. Haar beter leren kennen. Daar kun je lieden over maken. Het is niet zo, eh, de, niet de, volgende week of over 14 dagen ben ik weer thuis. Dat heeft daar niks mee uit te staan. Of, of iemand gaat naar de maan, hè, is een jaar weg. Ja. Eh, dat vinden we allemaal vreselijk lang. Ga, ga, probeer het eerst maar eens tien jaar. Maar nee, heb je dan maar... nu dan dat je, om, juist omdat je 350 kilometer verder bent gewonnen en haar zo lang niet hebt gezien dat je juist haar nu beter hebt leren kennen? Maar, nog een keer, laat laatste op Heb je haar nu juist beter leren kennen door de grotere afstand nou, en de langere geven? De, jawel, jawel daar, daar zijn wel dingen besproken uh, die. Uh... Ja, je wordt wat. Ja, kijk, uh, de telefoon is een wapen, hè? weet u wel? Als ik uh, bij wijze van spreken tegen u, uh, tegenover u zit en u stelt mij een vraag, dan, uh, ja, nou, dan kan ik over u heen denderen. Maar nou belt u mij en uh, u, u krijgt een hekel aan mij, dan heeft u een knop. Oké. Okay. Als, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Het, het is zo, het zei zo, ik hou van haar, dat, dat, dat weet ze ook. En dan laat ik u dit, dit erbij zeggen. Voordat ze mij uh, uh, leren ke uh, nee, ja, kennen, uh, had ze ook een aantal relatietjes. En, en, en uh, ik was dan tot op nu de laatste. En toen zei ze tegen mij, weet je, ik heb nog nooit zoveel gehouden als voor jou. Ik zeg, dat wederzijds. Nou, nou missie veel geslaagd. Vul in en kleur de plaatjes. Missie geslaagd, Ben. Ik vond het een bijzonder verhaal. Dank voor het bellen. Stefan, je hebt de opdracht gehoord... Maak er een lied over. Maak een lied over... twee mensen die meer naar elkaar toe groeiden... Oh. naarmate ze verder, uit elkaar uh, verder van elkaar weg woonden. Ja. Dat, nou ja, ik zie ja, er zijn al, Nou ja, ik ben even aan het nadenken. Er zijn best wel wat liedjes over geschreven. Hè? Over afstand. Hè? You can get here. Um, um, ja, er zijn, in, ja, ja er zijn best wel... Best, ik ben even de titel even kwijt. Maar een van de meest bekendere, bekendere nummers... die daarover geschreven zijn... is uh, van... Uh, Rita? Is, ja, is het Eurita? We kunnen het even opzoeken. Fantastisch, misschien nee? draaien we het. Maar in ieder geval, er zijn wel echt wel wat nummers geschreven waarover onderwerp ben. En ik ga me eraan wagen denk ja. ik, dat het nou, ooit wow, is. Wauw, wauw. Misschien is het wel toppunt van diepgang. Ik denk het zelf niet, maar misschien is het wel een toppunt van diepgang. Dat uh, je afstand moet creëren om dichter tot elkaar te komen. Ik weet het allemaal niet. Je mag reageren. 0800 1121 0800 1121 Of mail naar Lust @bnn. NL. John Amel. En straks gaan we dan bellen met Tom Gorny, die ons uit gaat leggen hoe hij als coach van mannen die beter willen kunnen omgaan met vrouwen, hoe hij ze leert om niet oppervlakkig over te komen. Some been known to do it all their life.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 Somehow, you're my shadow. het fijn dat we hem weer even mogen bellen, want al ja, eigenlijk de anderhalf jaar dat deze show bestaat, mogen we steeds genieten van zijn ervaringen die hij deelt, wanneer die mannen opleidt om de beste versie van zichzelf te zijn, met als doel die prachtige vrouw aan de haak te slaan. Vaker al hebben we deze discussie gehad, maar vanavond knallen we hem er nog één keertje in. Tom Gorni, goeienacht. Goedendag, hallo Zerena. Tom Gorni, hoe oppervlakkig is het als je moet leren om je leukste zelf te zijn? Dat is juist alles behalve oppervlakkig. Dat is juist een stukje persoonlijke ontwikkeling. Hoe verwezenlijk je jezelf? Hoe word je nog meer dan, dan dat je al was? Hoe leer je de beste kant van jezelf vaak op de voorgrond te treden... om zo nog meer bij te kunnen dragen aan de wereld om je heen? Ik, ik zou bijna geen hoger doel en streven me voor kunnen stellen. Dus jij zegt, um, lessen in flirten, lessen in communiceren... lessen in uh, vrouwen versieren, dat is alles behalve oppervlakkig? Hangt helemaal af van de insteek. En je kan ook zeg maar leer... Oké, okay, uh, Tom, wat zijn de tien beste manieren... om snel mogelijk een chick vol te blaffen? Kijk, dan is het druk oppervlakkig. Eloquent. Maar als je het <laughs> doet van... Tof, eh, precies. En, en, en Tom, hoe, hoe, hoe kan ik me ontwikkelen? Hoe kan ik nog meer mens, nog meer man worden? Enzovoort. Kijk, dan, dan gaat het om een veel diepere laag. Dus het kan eigenlijk allebei de kant op. Wat zie en jij meer? Oh, sorry. In de praktijk? Um, want, oh nee, absoluut meer mensen die echt als persoon willen groeien. Dat, het, het is ook nooit alleen maar... Um, vrouwen of chicks neuken, pardon my friends. Dus het is altijd meer dan dat. En daarom vind ik me werkelijk zo leuk. Ja, Oké. Okay. Nu zijn er vast uh, mannen die bij jou langskomen, vragend uh, om advies, die op vrouwen overkomen alsof ze oppervlakkige rotzakken zijn. Toch? Dat is ook een probleem wat sommige mannen meebrengen naar jou toe. Um, uh, Oké, okay. ik, ik kan me voorstellen. Het is niet vaak voorgekomen, maar ik kan me er absoluut bij voorstellen. Heb jij tips voor mannen om die oppervlakkige kant van zichzelf naar de achtergrond te duwen. En die wat echtere kant van zichzelf uh, te laten zien. Yeah. Uh, nou ja. Kijk, het is in eerste natuurlijk een heel erg oppervlakkige vraag. Niet die van jou hoor. Maar als iemand bij me komt en zegt... Tom, hoe kan ik fake dat ik in een vrouw geïnteresseerd ben... om vervolgens weer snel seks met haar te hebben? Dat is natuurlijk de meest oppervlakkige inzicht die ik kan hebben. Wat het wel kan zijn, is dat mannen bang zijn... om een bepaalde diepere laag in het gesprek aan te boren, Omdat het dan ook echt ergens over gaat. Ja, het waarom het zijn mannen het... daar bang voor? Vrouwen die smullen daar toch van? Als het oh, over allemaal dingen gaat, als het dingen die je in de happiness ja, en in de Viva kan lezen. Ja en... ja, en angsten, twijfels, tuurlijk. Da daar gaat het om. Maar dan wordt het altijd heel persoonlijk. En als je al een beetje onzeker bent over jezelf, is het natuurlijk makkelijk om te praten over wat je gisteren gegeten hebt. Ja, en ja. en uh, wie van de voice kids uh, moet gaan winnen. <laughs> ja, precies. En het het gaat over, wat wil je in het leven, waar wil je naartoe? Um, wat vind je belangrijk? Als het echt over over intrinsieke, waardevolle dingen gaat, dan, dan wordt het persoonlijk en dan kan het na het eng worden voor mensen. Ja. Hoe help jij een man over zo'n drempel heen, die angst om, om een, uh, een, een echt gesprek aan te gaan? Kijk, een aantal dingen kun je doen. Ten allereerste wat belangrijk is, is dat je moet inzien dat je in het proces zit van groei, dat je ergens naartoe aan het groeien bent. Je bent aan het oefenen om, om, om, om jezelf te ontwikkelen. Dus als je met een vrouw bent, weet je, je hoeft niet per se een topprestatie meteen te leveren. En het hoeft niet deze, deze dame hoeft niet de moeder van je kinderen te worden. Je bent gewoon. Eerst is het leuk om met nieuwe mensen op te gaan, maar vooral je bent aan het oefenen. En als je meer die mindset hebt van: oké, okay, ik ben nu met iemand. Ik, ben hier, ik, ik heb een doel in mijn leven als man, als mens. Ik, ik ga een bepaalde kant op. En dit is een onderdeel daarvan, van het proces van het oefenen. En als je dan het, met die mentaliteit benaderen, dan gaat er een heel groot deel van de druk en de spanning vanaf. Ja. En dan gunnen ze zichzelf ook wat meer speelruimte ook om fouten te maken. Ja, ja, oké. Okay. Nu uh, komt er een man naar jou toe en zegt... Tom, luister, ik ben zo'n gast die gewoon vrijdag en zaterdag de clubs induikt om te scoren. Ik heb ja. geen zin in een relatie. Ik heb geen zin om iemand beter te kennen. Ik wil gewoon scoren. Hoe eerlijk moet hij dan zijn van jou? Moet hij inderdaad tegen een vrouw zeggen... luister eens, uh, ik vind dat je prachtig uitziet wat een prachtig kont heb jij. Ik ben niet op zoek naar iets vastigs. Heb je zin ja. om met me mee te gaan? Kijk, de rol van de aanpak zelf, wat je net zei, kijk eerlijk, de grap is, in mijn woeste singele tijd, daar hij daar opa vertelt, wat ik altijd standaard tegen de vrouw zei met wie ik was, en dat was ook waar, van joh, luister, ik wil geen relatie, ik hou van vrouw, ik heb er graag vrouw om me heen, en joh, kijk, ik vind jou een lachen chick en daarom hang ik met jou om. Dus ze wisten dat ik sowieso geen relatie had, dat had ik echt een paar keer expliciet tegen ze gezegd. Aan de ene kant is het ook een hele effectieve truc, zogezegd, maar zo gebruik ik hem niet, want daarmee maak je zelfs altijd een uitdaging voor die vrouw. Ja, en dan denk ik denk, oh ja. joh, opeens zegt de gast uh, dat hij me niet wil. Nou, ik, ik ga het dus wel eens laten zien. Ja, precies. Daar gaan vrouwen, het, uh, het, daar gaan ze ervoor vechten, sommige vrouwen. Exact. Veel vrouwen, ze rijden veel vrouwen. <laughs> Oké. Okay. In, in, in, inderdaad. En um, wat jij net zei van, joh, uh, kom, ga mee naar huis, kijk... Al wil een vrouw een one-night stand... en al, en al, en al, al, al, al maakt het er eigenlijk heel veel uit... of er uh, die dag uh, geslekt wordt met jou of niet... je moet het nooit expliciet maken. Het is een van de grootste fouten die je kan doen. Wil je snel en vaak seks met vrouwen... Oh, ja, ja. Alle, luister, alle luisteraars letten nu goed op. Ja, precies. Dit wil je vaak en snel seks met vrouwen... dan moet je met kleine stapjes escaleren... en het gewoon laten gebeuren. Dus ben je met een meisje aan het kletsen... trek haar naar een plek waar je even daar kan zoenen. Oké, okay, zoen met haar. En Ga vervolgens met haar naar een andere kroeg... Ga daar weer met haar chillen. En vanuit die andere koek gaat dan bijvoorbeeld... Joe, hey, uh, ik wil weer in de buurt komen. Ik uh, maak nog dus even een uh, fruitsapje voor je. Oh God. Maar uh, daarna kik je de deur uit. Want uh, ik moet voorop opstaan. En dan gaan we een beetje mee. En, en dan gebeuren zo dingen vanzelf. En dat is gewoon een hele effectieve strategie. Als je die manier aanpakt. Tom, ik leer elke keer ontzettend veel van je. Ik ben een beetje stil ook van geworden. Maar niet zo stil. Van gehoord, nou, van, van, ja, dat vind ik het leuk. En daarom bellen we jou zo vaak. Jij geeft ons toch een kijkje mij als vrouw. Anne ook, die hier zit, onze rechter. Een kijkje, Stefan, maar die is natuurlijk zelf een man. Een kijkje in het hoofd van de man. En dat is, dat is, dat is alleszins verhelderend. Tom, dank dat we je mochten bellen. We bellen je snel weer. Graag gedaan, fijne avond. Oké, okay, goeienacht. Ai, ai.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 Women in the street pulling out their hair My master's in the yard giving light to the away This plastic little place is just a step amongst the stairs Er komt van alles voorbij aan onderwerpen in deze show over oppervlakkigheid en seks. En zo ook een onderwerp waarvan Anne, onze regisseur, je kent haar wel uit de show, heeft altijd prachtige verhalen en zorgt ervoor dat wij uh, uitgezonden worden met deze show, live, zaterdagnacht. Uh, die zei, ik wil toch even ook in deze show het onderwerp van de lesbische playboy aanstippen. Jij ja, hoort het goed, de lesbische playboy, want dat vind ik eigenlijk het toppunt van oppervlakkigheid. Anne, goedenacht. Hé, hey. Anne. Ja, Oké, okay, even kort, even kort, beginnen bij het begin. Lesbische playboy. Ja, dat was mijn vraag. Ook. What's up? <laughs> Wat is een lesbische playboy? Nou, dat, dat, dat is nu ook heel veel in de, in de media komt het nu. Uh, er zijn uh, twee uh, dames die van de vrouwen houden... en die uh, zijn naar Jan Heemkskerk, de baas van Playboy, gegaan. En die hebben gezegd... wij willen dat er een playboy komt, een speciale edi editie... met alleen maar lesbische vrouwen voor lesbische vrouwen. Oké, okay, nu ben jij een lesbische vrouw... Ja. Jij sprong geen gat in de lucht. Jij zei, je wat oppervlakkig. Nou ja, ik, vind het, ik ben benieuwd wat hun reden daarachter is. Want ik vind, het, ik vind de um, gedachten... Ik vind het niet zo leuk dat we als lesbo's... Um, ons zelf in een soort hokje gaan plaatsen. En als ik een, uh, de playboy opensla en er staat daar een hele mooie vrouw in... Dan kan je daar gewoon van genieten. Ja, of zij nou hetero is of lesbisch. Ik bedoel, ze, ja, ze staat in een blaadje. Ja, het moet niet uitmaken, zeg jij nee, eigenlijk. Nee, dus... het, mooie vrouwen zijn mooie vrouwen, daar kan je van genieten... of daar kan je niet van genieten. Er hoeft eigenlijk helemaal geen lesbische playboy te komen, zeg jij. Nee, en anders ben ik gewoon heel benieuwd waarom wel. Oké, okay. zullen we gewoon gaan bellen straks? Dan draaien we eerst even een plaat. Um... Ik kijk even op mijn blaadje. Maartje Weijers is een van de initiatiefnemers van die uh, Playboy Lesbo edition. We kunnen, haar, we kunnen haar natuurlijk gewoon even bellen uh, na het nummer. Ja, ik ben heel benieuwd. Doen. Doe je mee met het gesprek of zal ik het woord voor je doen? Zeg maar. Doe jij het maar, ja? Ja, oké. Okay, maar als jij dan maar soort achter de schermen met gebarentaal aangeeft dat je hoort. En als je het echt niet trekt, dan kom je er even mee bemoeien. Komt goed? Top. I left my home, still as a child.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 And I will not let my future go on without the help.